Tele2 schakelde over op noodstroom, maar toch viel het signaal weg. Alle Tele2-abonnees zaten gisteravond een tijdje zonder internet, telefoon, tv en radio. Rond kwart over tien waren de meeste diensten hersteld. De Zuid-Koreaanse scholier uit Kampen, die zijn VWO-examen miste... doordat hij Nederland niet meer in mag... kan het alsnog afleggen op de Nederlandse ambassade in Seoul. De Nederlandse regering heeft besloten een uitzondering te maken... voor de 19-jarige Tae-jung Park... De jongen die 14 jaar in Kampen woont mocht het land niet meer in na een schoolreis naar Londen in februari. Zijn verblijfsvergunning bleek verlopen. Hij reisde daarop naar Zuid-Korea door. Vrienden en de burgemeester van Kampen waren een actie begonnen om Park in Nederland examen te laten doen. Minister Leers heeft de jongen nu laten weten dat het inreisverbod van kracht blijft, maar dat hij in de herkansingsperiode in Seoul examen mag doen. Burgemeester Koelewijn van Kampen is gematigd tevreden over het besluit. Op Twitter zegt hij missie deels gelukt. De geblesseerde verdediger Joris Matthijsen reist de komende dag mee naar Garkov... waar het Nederlands elftal zaterdag zijn eerste EK-wedstrijd speelt. Dat duidt erop dat hij bij de EK-selectie blijft. Bondscoach van Marwijk moet uiterlijk de komende dag beslissen... of hij een vervanger voor Matthijsen oproept. Hij kan in ieder geval niet spelen tegen Denemarken... maar mogelijk haalt hij de wedstrijd van woensdag tegen Duitsland wel.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 Het uurtje van dromen is voorbij en we gaan weer een gewone nachtzuster doen met vragen en antwoorden samengesteld door jou. Dus is er een vraag waar je mee rondloopt misschien al heel lang, misschien pas sinds vandaag... maar een vraag waar je niet 1, 2, 3 het antwoord op vindt... dan is dit het moment om te bellen naar 0800-1121. Mailen kan ook, nachtsusterapenstaatjeomroepmax.nl En dat kan de hele week, hè? dus als je van de week nou iets bijzonders droomt... schrijf het even op en uh, mail me even op nachtsusterapenstaatjeomroepmax.nl. Dan kan Nicoline nog eventjes het bespreken, volgende week weer tussen twee en drie. Maar nu dus over vragen. Gewoon levensvragen, kleine vragen, grote vragen, feitelijke vragen. 0800-1121 of via Twitter, apenstaartje, nachtzuster. Of neem eens een kijkje op de chat. En die vind je weer via www.nachtzuster.net. Draai ik ondertussen een plaatje en in dit geval toch nog eentje over dromen, omdat uh, Bob Wells is overleden. Dat is uh, net bekend geworden en dat was een van de gitaristen van Fleetwood Mac. Nou had Fleetwood Mac een heleboel gitaristen en deze Bob Wels die zat bij Fleetwood Mac in de tijd dat ze nog geen grote hits hadden. Maar het is wel een mooie aanleiding om wel een mooi liedje van Fleetwood Mac te draaien, die dan ook weer mooi aansluit bij het onderwerp van het eerste uur van Nachtzuster. Dit is Dreams van Fleetwood Mac. Fleetwood Mac en Dreams. Herman, goeienacht. Ja, goeienacht met Herman. Hi. Hoi, ik heb een, een vraagje. Nou, mooi. En dat uh, is als volgt. Ik vraag me af waarom dat je de motor af moet zetten bij een tankstation als je gaat tanken. Oh ja. Ja, het geeft mij wel altijd een beetje een veilig gevoel, hoor. Ja, je kunt er verschillende dingen over zinnen. Ze bang zijn dat je misschien wegrijdt of een bonkje. <laughs> Maar wat nou echt de echte reden daarvoor is, ik, ik weet het niet. Is het niet zo dat als je euh, benzine in je... Oh, ik moet ook helemaal geen dingen over auto's zeggen... maar als je, als je benzine in je tank aan het gooien bent... dat die dan niet ondertussen aan het verbruiken moet zijn? Ja. Maar waarom dan niet, wil jij eigenlijk weten? Ja, als dat de reden is, ja. waarom dan niet, ja. ja. En als we dan toch bezig zijn... waarom mag je niet mobiel bellen bij een tankstation? Ja, dat heb ik ooit eens een keer gehoord en zijn ze bang dat de meter van slag raakt. de teller, Echt waar? Omdat er een, een digitale teller is, maar of dat waar is, weet ik niet. Ik dacht dat, het, dat er misschien vonkjes van afkwamen op een of andere manier... maar dat leek me sowieso al heel ongezond. Ja. Als er als... vonkjes van je telefoon komen. Ja, dan is het slecht voor je kapsel soms. Maar heb je wel eens per ongeluk niet je motor afgezet terwijl je ging tanken? Nee, ik niet. Ik, volgens mij heb ik dat wel eens gedaan. Ik weet het niet meer helemaal zeker. Dan gaat er natuurlijk iemand bellen die zegt, dan ontploft het hele tankstation, maar... Maar bij veel auto's heb je de autosleutel nodig om de tankdop te openen. Dus dat wordt dan lastig om dan de motor te laten Oh ja, dat is bij mij dus niet zo. Ik moet zo'n auto. Dat lijkt me verstandig. Ja, is... Voor de veiligheid. Ja. Zeg, en uh, uh, rij jij benzine of diesel of gas? Nee, ik rij zelf diesel. Uh, omdat je in een vrachtwagen rijdt of omdat je uh, in een dieselauto rijdt? ik een Oh, oké. Okay. Omdat je veel rijdt waarschijnlijk. Ja. Ja, en, en uh, hoe is het met de dieselprijzen? Ja, schandalig hoog hè. Ja, <laughs> ja dat, maar dat, dat, dat kwartje van kort, dat moeten ze maar een keer eraf halen. Het zou mooi zijn als dat gewoon weer teruggestort uh, kon worden. Ja, maar, ja, ja. maar Herman, ga je er minder om rijden? Uh, ik niet. Nee? Wie wel ja, dan? Ik... Ja, weet ik niet. Ik oh. denk dat er zeker mensen zijn die misschien de auto laten staan. Maar ja, als ze de nieuwe regels willen in gaan voeren wat ze van plan zijn... dan is het met de trein ook niet meer zo voordelig, geloof ik. Nee, nou ja, sowieso ik vind sowieso de trein niet eens zo voordelig. En bovendien, soms heb je vertraging. Dat is ook waar. Ja, het enige voordeel maar... volgens mij van de trein is dat je geen parkeergeld hoeft te betalen in Amsterdam. Ja, en je kunt de krant lezen of tegenwoordig twitteren. Ja, maar er zijn ook mensen die dat in de auto ook Er zijn mensen die. Wij natuurlijk niet, hè? Jij en ik, hè, nee, Herman? Nee, ik nee. nee, nee. Goed, nou, waarom moet je de motor afzetten als je gaat tanken? Ik zeg 0800-1121. Ik ben ook wel benieuwd of we aanstaan ergens in een tankstation. Ja, ik ook. Dat zou ik leuk vinden. Als iemand in een tankstation werkt, moet hij even bellen. 0800-1121. Dankjewel, Herman. Oké, okay, bedankt. Hoi. Marleen. Ha, Hallo. <laughs> uh, even giechelen hoor. Oh, uh, ja. jij of ik? Ik. Oh. Uh, het gaat over familie. Ja. Die zijn in de jaren 50 naar Amerika verhuisd. Ja. Mijn oom kreeg Alzheimer. Uh, hij heeft drie zonen. En één zoon werkte bij de CIA. Oh. Ja, nou is mijn vraag. Mocht mijn neef naar Alzheimer krijgen... Wat doet de CIA eraan? Want ik heb al gehoord, zelfs als de CIA-agent geopereerd wordt dat er dan iemand van de CIA erbij is, zodat ze niks uh, vreemd kunnen zeggen. Hè? Oh. En ik heb het wel aan mijn zoon gevraagd, die heeft het opgezocht. Van, ja, dat zijn herinneringen van uh, heel uh, lang geleden en zo. Maar ik, ik, ik weet het niet. Ik, het, het, het, ik, ik wil een duidelijker antwoord wat ze doen. Want ik had er bij de EEO gebeld maandag. En die zei, nou bel Astrid Joosten op. Astrid Joosten, ja, die weet alles. Ja. GELACH ja. ja. <laughs> <laughs> en toen kreeg ik. We uh, zijn Marokkaan, het ging over emigratie en immigratie. Oh, die geven ze een spuitje. Maar daar ben ik ook niet helemaal content mee. Nee, nou, dat vind ik ook een hele onaardige reactie. Ja. Maar even heel praktisch. Je hebt dus een neef die bij de CIA heeft gewerkt. Ja. Mijn Zijn oom, vader kreeg, kreeg Alzheimer. Dus, en aangezien dat uh, gedeeltelijk erfelijk, erfelijk is... is? Ja. heb je de kans dat de, jouw neef dat ook krijgt. En betekent dat dat de CIA op wat voor manier dan ook gaat ja. ingrijpen... zodat hij niet in het, in het bejaardenthuis vergeet... dat hij bepaalde ja, dingen precies. niet meer mag zeggen. En zegt van nou, we hebben nog een inval gedaan daar ja, en daar. Ja, toen, uh, toen. toen met Rusland en de, de, nou ja, goed hè. Ja, de vraag is, want het, het briljante aan dit programma... ook al zeg ik het zelf, is dat... Er is er zijn in Nederland zoveel mensen die verstand hebben van alles. Ja, ik weet het. Want ja. ik luister vaak naar je. Ja, je en dan wakker. Nee, nou ja, nou ja, je er moet ook altijd een mazzel hebben dat die mensen met verstand van alles wel wakker zijn. Ja. Maar, uh, maar ik vind het wel iets moeilijks hoor. Ja, maar Kijk, de, CIA, de CIA, ik weet bellen. nou niet. Ja, maar ik weet ook niet of er nu iemand nee. om 13 minuten over drie in Nederland die deskundig is op het gebied van de CIA. Maar je weet nee, het niet. Nee, je nee, weet het, het niet, Marleen. Ik weet het, ik weet het. Je weet het niet. En bovendien, we zijn natuurlijk ook te beluisteren via internet. Ja, ik heb het aan mijn uh, zoon een keer gevraagd. En die zei dus van... Uh, ja, dat zijn de herinneringen van heel vroeger. En dat komt dan naar buiten bij Alzheimer mensen. Ja. Maar ik heb daar geen uh, vrede mee. Nou, het ja, ja, je, weet met... ook niet. je weet in jouw nee. geval niet ook hoe, nee. met hoeveel gevoelige informatie... jouw neef in aanraking ja, is gekomen. Maar, maar ja, ja, stel... Ja. Ik kijk te veel van die, van die films, denk ik. Want ik kan me wel voorstellen... Stel je voor, er zit, zit, zit, jouw neef zit in een verzorgingsthuis <laughs> straks, misschien. <laughs> en die kwekt... Uh, <laughs> nee, en er zit aan allebei de kanten zo'n man in een zwart pak... met een zonnebril op naast, in ja. de gaten te houden <laughs> of die niet... Uh... Tegen mevrouw van Buren de raarste dingen ja. Ja, ik denk gewoon uh, Die me intrigeren en dan uh, denk ik, het fijne krijg ik niet te weten. Nee. Goed. En uh, dat is mijn vraag gewoon. En dan heb ik nog een prozaïs iets van mijn vader van vroeger ja. over droom. Dromen zijn bedrog, maar als je je broek poept, vind je het morgens toch. Ik weet niet wat het toch is met die gedichtjes van vroeger. Ja, vorige gaat, keer ging ja. het al over windjes en nu gaat het over je... Wat is dat toch? Was dat populair in de jaren 50, 60? Ja, ach, aan mijn vader. Dat Het was een droogklote. Die... Ja, dat hoor ik, ja. Goed, ik, uh, ik ga eens kijken of er iemand wakker is, Marleen... met verstand van CIA-zaken. Uh, ja, CIA iets met gedachtenkracht. Want ik heb wel eens over de piramides gevraagd. Ja. En toen kreeg ik iets van... Ja, dat is gedachtenkracht. Maar ja, daar kan ik ook niks nou, mee. Nou, laten we niet over piramides beginnen. Want nee, ik ga... nee, nee, nee, maar we... nee. Marleen, weet je wat echt waar is... Dit is geen grapje. Jij hebt een vraag gesteld over piramides. Ja. Vervolgens ja. hebben we het de hele uitzending over piramides ja. gehad. Ja. Vervolgens kreeg ik, het is geen grapje, kreeg ik van iemand heel lief een boek toegestuurd. Aha. Een heel dik boek over de geschiedenis en de ontwikkeling van piramides. Ah. Met een briefje erbij. Als je het uit hebt, wil je het dan even terugsturen. Oh, en dat was natuurlijk heel lief, maar aan de ene kant voelde ik me dus verplicht om het hele boek van voor naar achter te lezen. Ja, nee, ja, en toen moest plezier, ik ook 6,20 euro ja. portokosten betalen om het weer terug ja, te sturen. nee, nee, nee, nee, nee. nee. Nou, kan ik dat net wel missen, maar nee, nee, toch. Nee, nee, nee, nee. Goed. CIA, Alzheimer. Ik ga mijn best doen. Wie weet, is er iemand? En ik heb uh... nooit meer gedroomd dat ik in bad lag, moest bevallen van een papegaai. Oh, daar moet je niet meer over. Daar moet je deed. echt niet meer over beginnen, Marleen. Nee, dat Daar kunnen doe ik we niet, me niet meer maar over je beginnen. Het is leuk als ik je hoor. Dan moet ik... <laughs> ik, ook, ik ook. Ik denk er ook nog regelmatig aan. Met <laughs> John Dusburg op zes uur ze moest lachen onder de douche. Nog steeds. Als ik hem spreek, begint hij nog steeds over die papegaai. Nee. Goeiedag, Marleen. Dag, liever. doei, Doei, doei, doei, doei. doei. doei. Willem! Ja, hoi! Hi. Hi. Goedemorgen. Uh, afgelopen zondag. Ja. Na Vroege Vogels was er een uitzending. En dat ging over een, een dichter, een cijfer. Die hadden ze gevonden. Uh, na zijn dood. Oh. Uh, ja, een beetje, een beetje raar verhaal. Maar... Huh? En. Um, maar die had, uh, ja, ze had hem gevonden toen hij al uh, heel lang dood was uh, en uh, opgegraven. En toen zagen ze dat de baard gewoon uh, door was gegroeid. Oh ja. En uh, ja, dat, ik wist ook wel dat haren uh, na de dood door blijven groeien. Maar toen dacht ik opeens van ja, maar wat is het nut eigenlijk daarvan? Van het doorgroeien van je haar als je al overleden bent? ja. Het moet al nut hebben. Bedoel, je, ja, dat, ja. Het, oh, dat denk ik ook altijd. Want, uh, heeft het, uh, ja, in de tijd dat we mam moeten vingen, of ik dan besjes verzamelde en jij een mammoet ving, had je toen nodig dat je baard nog doorgroeide als je al was overleden. Ik weet het niet. Waarom het groeit ook. je haar? Het alleen de baard of ook je haar? Nou, ja, in, in, in het programma hadden ze gezien dat zijn baard die was doorgegroeid. Valt je toch het eerste op? Dat viel dat, dat op, omdat dat gewoon, ja, die, die, die, die lag helemaal over het lichaam uh, uitgespreid. Uh, raar, hè? Ja, was, die, ja, die was, ja, dat, ja. ja goed raar. Ik, ik, ik kan me voorstellen dat ja, nagels die zijn ook door te groeien als je, als je dood bent. Maar... Het maar, to dat toch niet oneindig? Ik bedoel, het is toch niet zo dat je. Nee. Als nee, hij een hele op, lange maar. baard had, dan had hij waarschijnlijk al een lange baard toen hij overleed. Nee, hij had een heel klein baardje. Want nee, dan... dat kan niet. Ja, en dan ja, een dat dat hele ik... lange baard? Dus dan moet ik even. Eh, radio jullie mogen over. <laughs> hoe lang, nee, maar hoe lang? Ik weet niet. Ik heb heel, ik heb heel weinig baardgroei. Maar is het, hoe lang doet je baard erover om echt lang te groeien? Dus zeg maar echt een zizi top baardje. Nou, volgens mij is dat verschillend bij iedereen, maar bij mij, is het, uh, uh, ja, bij mij kan je het wel zien als het een week uh, staat. Dan, uh, dan zie ik het uit als een landloper. Maar dan heb je na allerlei acht allerlei weken over, heb je echt over. een fikse baard. Ja, ja daar, daar kan je wel zien dat ik uh, ongeschoren ben. <laughs> nee, maar een baard. Echt? Dat je ze... Want je zegt de baard lag helemaal over hem heen. Hoe lang doet het erover om zo lang te groeien? Ja, dat weet ik ook niet. Hoe oud is Sinterklaas, hè? Ja, <laughs> ja. Ja. Ja. ja, maar die is, die is ja. nog niet dood, hè? Ik heb ooit eens een keer geprobeerd mijn baard te laten staan, maar dat, dat duurt gewoon, ja, gewoon lang. Ja. Uh, dus ja, ik, ik weet het niet. Nee, het verschilt. Het schijnt, het schijnt dat, dat, je, dat als je dood bent, dan, dan hebben we bepaalde dingen, die hebben nog uh, voedingsstoffen, die, die, ja, die zitten nog in je lijf. Dus, dus ja, ik, ik kan me wel voorstellen dat er haren en nagels uh, door blijven groeien. Maar ik, de onderliggende vraag is, wat is het nut? Ja, bedoel, nou dat vind ik een goede vraag. Want als je dood bent, dan gebruik je gewoon niks meer. Ik bedoel, nee. Het heeft geen nut. Nee. Dus het, het lijkt mij. Nee, ja, Willem, je hebt helemaal gelijk. Dus ik ga op zoek naar iemand die bij een tankstation werkt... verstand heeft van de CIA en Alzheimer... en weet waarom je baard doorgroeit als je bent overleden... of drie verschillende mensen die dat weten. Nou, dan ga ik vanaf nu op zoek naar een vrouw zoals jij. Ja, dat zou ik sowieso doen. Ja, want dat is de eerste keer dat ik kwijt zijn van een vrouw. Echt waar? Ja. Heb je daar zo problemen mee, Willem? Nee, nee, nee. Ik maak er een mee. nee, dat kan ik me voorstellen. Maar jij zegt een vrouw zoals jij. Dat zeg je? Ja. Dat zei je net. Ja, ja. ja ik vind het sowieso een compliment. Maar ik, ja, dat is sowieso. Ik, ik moet meteen denken aan Hans de Boy. Dat dacht ik ook aan. Echt waar? Ja. Nou, zitten wij eventjes op één, uh, één lijn vandaag. Nou, mooi toch? Ja, dankjewel Willem. Een Fijne uitzending. Dag. Hoi. 0800 1121 En dit is Hans de Boy. En een vrouw zoals jij. Jij zegt tegen mij. Na twee jaar ben ik nog steeds blij.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 Naam gebeuren met een vrouw zoals jij amen zijn, met een vrouw zoals jij amen zijn. En laat ze maar zeuren tegen de kasteleiner. kan ons niks gebeuren, zolang we eerlijk zijn, ze mogen denken wat ze willen.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 Een vrouw zoals jij zei, Willem, en dan moest ik aan dit plaatje denken. Nou, denk ik regelmatig aan dit plaatje, want ik ken echt bijna al het... Uh, uh, het in ieder geval het populaire repertoire van Hans de Boy uit mijn hoofd. Ja, ieders afwijking. Maar ik vond het leuk om hem weer eens te kunnen draaien. Een vrouw zoals jij dus. Har, goeienacht. Hallo, goeienacht. Wel oh, juist ja, terug. Hallo. Hallo, hoi. Het is lang geleden weer. Nou, valt wel mee. Nou, ik vind het wel lang geleden. Ik heb tijd het vo voelt lang, hè? Ja. Het voelt heel lang, ja. Ja. ja. Oké. Okay. Uh, nou, ik heb een, uh, een antwoord misschien op uh, die vraag over het pompstation. Ja. Over het tankstation van die man die uh, zijn motor moet aanlaten. Dat je motor moet aan laten staan. Je motor niet mag aan laten staan als je tanken was. Zo was het toch? Ja. Ja. Nou, het is gewoon heel simpel lijkt me het antwoord. Uh, kijk, ze zijn gewoon bang dat je doorrijdt als je de motor aan laat staan. En uh, je gaat tanken als je de benen neemt. Ach, wat is dat nou voor onzin? Ze hebben tegenwoordig toch camera's en weet ik veel wat allemaal... Ja, maar dat is niet voldoende. Denk en, ik. Maar als je de motor. Ik bedoel. Dit is, dit is, dit is, je je motor starten is toch. Dat is toch een kwestie van. Uh, twee seconden? Ja, maar het is het, het is het idee gewoon. Een soort regeltje wat ze afgesproken hebben. En ik vermoed ook hmm. dat het iets met elektriciteit te maken heeft. Want als je motor draait. Draaiende gedeelte geeft ook stroomdeeltjes. Tenminste, het hangt vanaf. Van of je benzinemotor motor draait. Of een dieselmotor natuurlijk in je, in je auto. En ze zijn bang voor een explosiegevaar. Dus dat is ja. idee zo ook. Misschien wel. Maar ik denk ook voor het, uh, bang dat uh, zijn dat ze je wegrijdt hmm. om te betalen. Dat je de motorlaan opstaat. Ik heb, dus je je hebt, je hebt, als je op een flat staat, stel 11 hoog of zo. Ja. En je kijkt naar beneden. Dan denkt, geloof ik, uh, ik geloof dat 9 van de 10 mensen dan denken. Goh, hoe zou het zijn om te springen? Ja. En volgens mij denken 3 van de 5 mensen bij het tanken. Hoe zou het nou zijn om heel hard weg te rijden? Ja. Of ik alleen? Nee, ik denk het ook fout, want het ja. zo hebben, hoor. Ik zou het niet durven. Ik zou het echt niet in mijn niet hoofd halen. Maar het, je denkt toch, als ik nou heel hard wegrij, wat doen ze dan? Ja. Nou goed. Ja, ze Misschien ze is dat het wel. Aan, ze ze houden je, nemen je kenteken. Ja. ja geloof, het een boete, weet ik, je ik geloof het maar. Geloof het best. Gewoon diefstal. Ja. Ja. Ja. Maar dat is, is misschien een beetje een suggestie wat misschien een mogelijk antwoord kan zijn waarom je motor niet mag ja. aanhouden tijdens het tanken. Maar ik heb nog een paar vraagjes. Een paar? <laughs> nou, kom maar door, Hart. Nou, nou oké. Okay. Nou, ik zal gewoon... Ik verzin altijd van ons. De hele week ben ik al bezig, wat zal ik nou vragen weer? Ja, maar, maar het, ik, dat is, ik, je begrijpt het verkeerd, hè? Want dit nee, programma, ik. jij bent geen service voor mij, ik ben service voor jou. Nee, dat bedoel ik ook. Ja, nee, maar het is, je hoeft niet voor mij een vraag te verzinnen. Het gaat nee? erom dat ik jou ja. help als je met een vraag zit. Ja, ik zit ook met een vraag. Ja, oh nee, dan is ik het goed. Voor jou speciaal. Nou, wat, kom op dan je met die vraag. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Kom, ja, ja, ja, ja. kom ja, ja, ja, ja. dan maar met die vraag, Har. Ja, ja, ja. oh, ik wil geen complimenten meer <laughs> maken, want je hebt zelf zoveel prijzen gehad. Sorry. <laughs> ik heb nog nooit een prijs gehad. Nou, er wordt tijd dat je een prijs krijgt. Nou, dat plaat zou plaat ik wel nou leuk heb... vinden, als ik eens een keer een prijs kreeg. Nou, dan krijg jij die beker die ik pas gevonden heb. Een hele mooie beker met marmer in de stad. Wat voor de uh, derde plaats bij Schulen bij de buurtvereniging De Groene Vlinder. Voor de beste presentatrice van Nederland. Die heb jij gevonden. Dat ben jij. Die heeft uh, Kieslele Plag heeft die uit het autoruimpje gegooid. Ja, ik, ben, ik ben bezig met een fanclub dan, oké okay, dan. Ja, fanclub. Ben... <laughs> nou, wat wil je nou haar vraag? Kom op. Nou, oké, okay, ik zal het even voor ja. u Kijk, het geheel punt, en waar ik zit ik, ik al heel lang mee in mijn maag. Oh. Ik heb een hond, hè. Ik heb een Jack Russell, een terrier. Die heet Dorisie. Die heb ik ja. al twee jaar, hè, nu. Ja. En, uh, nou, heel simpele vraag, daar zit ik al heel lang mee. Uh, als ik dus gewoon een plaatje laat zien van een ander hond aan mijn hond... Dan draait hij altijd zijn hoofd om. Hij herkent geen één plaatje of zo. Ook gewoon een, Als ik een foto zie van een ander hond, dan draait hij zijn hoofd om. Maar dat zie je, hond, doe je dat regelmatig? Of ja, uh, okay, ja. Gewoon, om te vermaken, een beetje te Kijk, Doris. Ja. Doris, hij slaat ja. nu. Hij, hij, hij heeft nog heel plaatjes gezien. Ja. Nee, maar do, do, een hond, hè, mijn hond is Doris. Die wil helemaal totaal niks van plaatjes weten. Of kan een hond helemaal geen plaatjes zien? Dan begrijpt hij dat niet. Dan heb hij geen visueel geheugen of zo. Oh, ja. Dat vind ik altijd helemaal En wel op tv vindt hij het wel leuk om Animal -play, Als je onder onderonder ziet voorblaffen en ziet spelen en zo. Dan krijg je wel zijn aandacht. Dan wil je wel eens weten wat er gebeurt allemaal. Maar als ik een plaatje laat zien of zo, van een hond. of van een mens. of van mezelf. of, of van, van mijn zoon. dan reageert hij helemaal niet. Nou, ja, erg hè? Een beetje arrogante hond, zegt hij door. Ja, een arrogante hond is dat. Ja. Maar heb je, heb je wel zijn ogen laten testen? Nou, Misschien heeft hij een leesbril nodig. Zo, dat is, een <laughs> het hier. Dat is of, of gelaserd, ja. Goed, nou, Daar, ik vind door alle ruis heen is het best een prachtige vraag haar. Dankjewel. Ik ga proberen om hem ook beantwoord te krijgen, dankjewel. Oh, nog twee vragen? Oh, nog twee, ja. We uh, hadden het net over het droomprogramma. Mijn hond die heeft af en toe ook nachtmerries... En dan loopt hij heel de te piepen en te gillen en dan, uh, nee, dan heb je je nachtmerrie zo, Dan wordt hij achterna gezeten Dus dan roep ik door eens, door rust. en dan wordt hij wakker en dan wordt hij weer rustig. Maar honden hebben dat, honden hebben dat heel vaak, hè. Dat, uh, heb, heb, heb jij een hond of... Uh, ver... Nee, een kat maar, of twee, maar die, die dromen inderdaad ook altijd dan zo, zo dat je inderdaad denkt dat ze het heel lastig hebben. Ja. Maar volgens mij laten ze het niet blijken als ze lekker dromen van een uh, stukje zalm of zo Nee, dan ooit ze niet. Nou. Nee. Maar wat is de vraag? Nou ja, hoe dat, uh, hoe dat precies zit bij een hond, dat er een hond omgaat. We, we, we, we droomt de rond ook in kleuren of in, in beelden? Uh, weet ik nou, Als die niet beantwoord wordt, dan leg ik hem uh, volgende week nog even voor aan uh, Nicolien. Dan schuif het maar op dan. Ja. En nog een andere vraag is, ik werk op de buurtboerderij in Amsterdam, in het Westerpark. Ja. En, en wij hebben dus een, een groot weiland, daar lopen allemaal schapen op. Maar er lopen ook geiten bij. En nou zitten we met het probleem, die geiten en die schapen kunnen niet met elkaar overweg. Oh. Is daar een oplossing voor? En dan moeten de geiten waarschijnlijk weg en de schapen mogen wel Echt blijven. waar? Ja. Maar waarom moeten dan, de, wat hebben de geiten dan gedaan? De, ze, beginnen de geiten? Nou, de geiten die springen over het hek heen, daar bij ons. Ja. En die gaan alle fruitbomen gaan ze aanvreten. Oh ja, stemmen. maar dat heeft niks met de schapen te maken. Nou, het geit zo te zijn, dat hoorde ik voor een kennis van, die woont buiten Amsterdam in, in Noordwijk of zo, in het platteland die kant uit. Die zei dat, uh, dat, dat uh, zeg maar, schapen kunnen, uh, hebben een bepaald virus bij zich... waar geiten ziek van worden, van zon. Heb je daar wel eens van gehoord? Nee. Dat mensen iets van? Nou, Dat weten ze ook niet. Dat weten, dat weten. De luisteraars zijn heel erg intelligent, Maar wat is nou het probleem? Dat die geiten de appelboom leegvreten, fruitboom, weet ik veel, iets met boom. Of dat de geiten en de schapen niet door één deur kunnen. Ze kunnen niet samen. Dat is echt, ze blijven helemaal gescheiden. Dat de geiten blijven apart. Dat mengt niet. Het is niet uh, multi -culti. Dus de vraag is: ja. hoe stichten we vrede tussen de geiten en de schapen? Ja, precies. Ik precies. ben benieuwd. En ik ook. Dankjewel, haar. Oké, okay, schat. Vlauwen. Dag. Dag. Hoi. Hoi. Harry. Dag, dames. Dag. Fijn dat ik weer bij u mag komen. Ja. Ik heb geen vraag, maar ik heb wel drie antwoorden, Astrid. Ja, nou, gelukkig. Omdat uh, de motor afstellen bij tanken, ja. bij tanken komen gassen vrij. En dan is het gevaar van een ploffing. Als de motor loopt, want dan komen er waarschijnlijk komen de functies van de bougie of zo. Nou, dan komen gassen vrij. En dan kan dus uh, het gevaar van een ploffing is dan groot. Oké, okay. check. Van als ik heb je al een keer verteld dat mijn man ook alzheimer heeft en, en gestorven yeah. is. Yeah. En bij al, alzheimer is een van de kenmerken dat ze korte termijn geheugen vrij goed kwijt zijn. Maar yeah. langere geheugen, daar blijft langer bij. Nou, dan bestaat het gevaar dat zaken die nog niet zijn opgelost in de langere verleden, dat de, die man daarover, of die persoon daarover begint te praten. En yeah. dat kan heel ongemakkelijk zijn voor de CIA. Yeah. Precies. Nee, ik begrijp het probleem. Maar de vraag is van Marleen, wat doet de CIA dan? Nou, dat vinden ze niet prettig, hè? Nee, en dan? Dus, dus dan zetten ze daar toch een mannetje bij... die dan goed op kan letten en die kan ingrepen... als, als een, uh, bepaalde dingen ter sprake komen. Zou er dan niet die voor, een... Die voor hun ongemakkelijk zijn. Niet... Ja, maar er gaat toch niet iemand dag in dag uit... bij de neef van Marleen zitten voor het geval nee. dat... Nee, dat weet ik wel. Maar het, het, het kan een reden zijn. Het kan een reden zijn. Maar zou er niet een speciale uh, uh, bejaardenhuis voor CIA-medewerkers zijn? <laughs> ja, dat, dat is een goede vraag. Dat, ik, dat, dat ze het elkaar niet. vertellen, dat geeft niet, want ze hebben geen korte nee. termijn geheugen. Dus ze vergeten nee. het meteen weer. Nee. Nou, maar van de andere kant, CIA is de Amerikaanse uh, inlichtingendienst. Ja. En uh, ja, ik denk dat wij daar hier in Nederland niet zoveel het mee te doen hebben. Nee. En dan ben ik het antwoord op een derde vraag kwijt. Uh, dan had ik nog een antwoord. Uh, of honden kunnen zien, waarom groeit de baard door na het overlijden? Oh ja, de, baard uh, ja. de baard doorgroeien en de nagels. Het is gewoon een, een medisch gegeven dat na de dood de haren en de nagels een, nog even doorgroeien. Ja, maar nog even. Maar deze man had dus een baard over zich heen liggen. Baard? Een baard over maar zo, zich heen liggen. Maar zo lang duurt die groei niet? Nee. Ik, want ik heb dat nagevraagd en uh, uh, in mijn geval. En toen kreeg ik als antwoord na de dood is groeien de nagels en de haren. Die kunnen dan nog even doorgroeien. Maar, maar hoe lang, weet ik niet. Nog even, ja. niet tot sint achtige proporties. Nee, ik dacht het niet. Ik dacht okay. het niet. Nou, dankjewel. Zijn daar Ja, tot de volgende keer weer, Harry. Joe, Bedankt. Je tijd. Ja, dag, ben. dag, dag. Frans, goedenacht. Goedenacht met Frans. Hallo. Ik had een hele ant andere antwoord op de baardgroei. Oh. Naar mijn mening uh, groeit er helemaal niets meer als je dood bent. Als je dood bent, ben je dood. En, maar uh, krimpt de huid gewoon. Uh, de huid die gaat uitdrogen. Die wordt, wordt mager in je gezicht. En dan komen de haartjes naar voren. Oh. En dat is hetzelfde met je nagels ook. De huid onder je nagels krimpt en dan lijkt het of je nagels langer zijn. Maar je vlees is eigenlijk korter geworden. is eigenlijk uitgedroogd. Maar is het dan zo dat op het moment dat je je laatste adem ademt, dat dan meteen alles stopt met groeien? Ja, naar mijn idee wel, maar dit is wat ik eens gelezen heb. Ja. Mensen denken dat de, dat de baat groeit, maar dat gewoon is de huid die krimpt En dat er stoppeltjes naar voren komen, oh ja. zichtbaar zijn. En dan, uh, ja, wat, het, wat die auto betreft, meneer uh, degelijk uh, gedeeltelijk gelijk. En wat jij ook zegt, door de boeziefondjes en de gassen. Maar het heeft het meest te maken met het milieu. Want je bent ook verplicht om je auto uit te zetten als je voor een brug wacht. Ja, dat is eigenlijk ook wel heel logisch, hè? Ja, als je van brug staat, moet je ook je motor afzetten. Oh. Dat is niet alleen bij benzinestation hmm. Maar ik heb nog nooit gehoord van uh, auto ontplofte bij benzine Nee, omdat... maar ja, dat is voor, voor, voor de zekerheid, hè. Ja. De veiligheid Beter mee... Oh, nee. Maar dat heeft ook heel veel te maken met het milieu. Want uh, ja, vroeger mocht je je motor laten draaien bij een brug, maar dat mag niet meer. Dan Ach. moet je meer verplicht uit te zetten. Oké, okay. dan nou, ga ik daar rekening mee houden. Het waren twee uh, dingen die heb ik hebben kwijt wel. Nou, ik vond dat je het goed deed. Ja? Ja. Nou, doe het volgende keer weer. Oké, okay, dankjewel. Okay. Tot dan. Bedankt. Dag. Ik zit nu kadet. Wie hebt eruit? Ik trek me tegen Ik is Sylvia Millekamp en braand haar versie van Fire natuurlijk. 0800 1121 is het nummer voor uh, vragen en voor antwoorden. Irit. Hoi. Hallo. Hallo. Wat kan ik voor je doen? Um, nou, ik had zeg maar een vraag die. Um, uh, waar ik wel vaker over heb nagedacht. Ik hou heel erg van de, van de lucht en de wolken. En. Ik kan er echt een beetje in verdwijnen. Ik maak er foto's van en ik vind het heel interessant. Ja. Um, maar nu vroeg ik me af hoe het komt dat er zeg maar, geen enkele wolk hetzelfde is. En nu tijdens jouw programma um, heb ik iemand met wie we dan een beetje heen en weer zitten luisteren en vragen te bedenken en zo. En die voegde er nog aan toe van regendruppels en sneeuwvlokken. Die zijn volgens mij ook niet. Ja, dezelfde. sneeuwvlokken in ieder geval, regendruppels weet ik niet. Maar sneeuwvlokken zijn nee, ook allemaal ook uniek. Ja. Nee. En uh, nu is het wel eerder voorgekomen dat we elkaars vragen al beantwoorden. Dus niet bellen. Maar deze. <laughs> <laughs> maar hoe hebben jullie dan contact? Hoe? Ja. Gewoon via berichtjes? Via sms? Ja. Uh, of via WhatsApp? Nou, ja, zoiets. <laughs> ja. Nou, heel geheimzinnig te doen. Hoe hebben jullie... dat? Nee. Ja, nou gewoon via wordfeud. Echt waar? <laughs> dus dan zit je te wordfeud. De, de, de, de word het is een tijd geleden dat ik dat woord heb uitgesproken. Ja, ik weet het. Daar heb, heb ik wel eens uh, met ja. je helemaal. Ja, geleden. dat is inderdaad ook alweer wat gaat er toch allemaal snel. Maar dan zitten jullie dat spelletje dus te doen... en ondertussen ja. zitten jullie een beetje berichtjes te sturen van... oh, ik had ook nog een vraag... Hoe ja. zit het dan met kamelen? Ja. Alleen, um, hij had gebeld voor een, voor een droom. Ja. Alleen, die, uh, hij is niet teruggebeld. Nou, maar dan was het waarschijnlijk een hele stomme droom. Nou... Nee, ja. maar dan, Ach, moet, oh, dan, dan bellen ik. we hem volgende week toch even. Ja. Is hij dan wakker? Vast. Tussen twee en drie? Vast. Moet hij me eventjes via Wordview een berichtje sturen? Maar het, mag ja, ook via... Via ja, maar het mag ook via nachtzuster Apelstaatje Omroep. Maar je doet ook mag... geen meer. Nee, ik ben gestopt. Nee, ik ja, kwam nergens meer aan toe, Irrit. Nee, dat echt... weet ik. Het, dat weet ik toch. Ik mijn, hele... <laughs> mijn hele week vloog voorbij. En dan had ik ja, alleen maar... maar... Je was wel in iets anders begonnen, volgens mij. Ja, maar daar ben ik ook weer mee gestopt. Maar dat is ja. gewoon vanzelf een beetje doodgebloed. Dus ik wacht nu even ja. op de nieuwe raasje. Heb je die nog niet? Nee. Rumble? ja. Het is dat jij het nu zegt. Maar, Dan ga ik toch even checken. Is ja, dat leuk? Moet wel even kijken. Ja, het is wel leuk. Maar het is ook wel spannend. Je moet wel een beetje tegen tijd te druk kunnen. Oh, maar is dat dat je, dat je de, van de letters heel snel woorden moet maken? Ja. Oh ja, dat heb ik wel geprobeerd. Nee, dat kan ik niet. <lacht> Nee, dat kon het niet. Ik begreep er ah, je, niks van. Ik uh, moet gewoon oefenen. Ja, hallo. Ik alleen heb ik, wat alleen te doen. ik kan niet zo goed tegen mijn verlies. Dus nee. we spelen nu wordfeud. <laughs> want dat kan je winnen, begrijp ik. Ja. Gewoon nou, een nou, kwestie van afleiden ik. met vragen. Nou, maar, uh, nachtzuster, Aper staat je omroep Max. Is misschien makkelijker. Moet hij me even okay. mailen, bel hem volgende week tussen twee en drie voor zijn droom. Oké. Okay. Ja, dat is ook weer geregeld. En waarom zijn wolken en sneeuwvlokken nooit hetzelfde? Ja. 0800-1121. Ja. En mag ik dan ook nog even de groeten doen aan hem? Want dat had hij gevraagd. Ja, en hoe heet hij dan? Groetjes aan Dan. Dan? Dan. Heet hij Dan? Mm -hmm. En hoe oud is Dan? Uh, dan is 32. En wat doet hij in het dagelijks uh, leven dan? 32. Oh, net jarig geweest. En wat doet nee. hij? Uh, hij geeft een rondleiding in musea. Hij is Echt? historicus. Wat leuk. Ja. En hij belt nooit met een antwoord. Ja, hij heeft best wel vaak antwoorden, ja, maar die, die krijg ik de antwoorden. Ja, precies, maar ik niet. Dat is een beetje jammer. Nee, Goed. Maar het is ook lastig om er doorheen te komen. Dat is waar. Nou, daar gaan we wat ja. aan doen. Daar ben ik mee bezig. Goed. Oké, okay, <laughs> dankjewel, Irit. Ik ben benieuwd. Tot dankjewel. de volgende keer. Hoi. 0800-1121. Stefan. Ja, dat was ik weer. Hallo. Hallo, ik heb een antwoord op je vraag... van wat uh, tanken ja. met, uh, met, je, met je motor dan. Ja. Nou, iedere LTS'er of als je ooit een lagere opleiding hebt gehad... en er genoeg van hebt gehad en toch goed hebt opgelet... is het volgende, het heeft alles te maken met statische elektriciteit. Oh. Als je dus gaat tanken en je stapt uit je auto... en je doet je deur dicht, dan kan er een vonk uitspringen... terwijl je statisch geladen bent tijdens het rijden... want dat doet iedere auto... Ja. Dus als die vonk eruit springt, dan vliegt die hele auto de hens in, inclusief pompstation. Oh ja. Wat hebben de Russen daarop bedacht? Nou, die, die dachten bij zichzelf, hé, hey, wat is nou iets minder onbrandbaar dan gewoon uh, benzine? Dat is diesel. Dus iedere vrachtwagen die bijvoorbeeld bij de gasleiding in Rusland rijden, die rijden op diesel omdat de swinters altijd eh, elektrostatische, magnetische en ook statische elektriciteit ontstaat... door de sneeuwbodem die, die zo hard bevroren is. En daardoor moeten alle vrachtwagens met diesel daar rijden. Dus dat iedere vonk die er vrijkomt, geen gasbuizen of geen gas kan laten ontvlammen. Maar? Maar? Maar, Stefan. Als ik uit mijn auto stap... Ja. En uh, de motor loopt nog. Ja. En, de, en dat is het moment van de statische ontlading. Als jij je voet op de grond zet. Ja. Dat is de statische ontlading. Maar dat dan gaat dan toch nooit... Ik weg. bedoel, dat, dat doe ik zo vaak even uit de auto stappen terwijl de motor nog loopt. Ja, maar je hele auto is statisch geladen. Onder andere jij. En je hebt altijd een vonk bij je. Ja. En als je bijvoorbeeld je telefoon er eventueel bij zou kunnen houden... en er komt een vonk vrij... Door je elektromagnetisch statisch veld gaat de hele rotsen de hens in. Maar het moment dat je gaat tanken, dus dat je de dop van de tank afhaalt... dan ben je al uit je auto. Dan ben je al uit je auto. Dus maar dan raak je statische... wel je metaal aan met je vingers. Ja. En ik heb ooit in de beveiliging gezeten en toen hadden wij een hele erg volle... een volle stof op de grond. Ja. En als ik daar met mijn hak overheen ging... en ja. ik hield mijn hand tegen de elektrische dop aan... Ja. Of een, een uh, ijzeren uh, puntje. dan kwam er, er schoten de vonken van mijn handen af. Ja. Dus je bent, elektro, je, bent, je bent elektrisch geladen. als je uit de auto komt. en als je je dop open doet. komt er een vonk vrij. En dan is het altijd zo. een tank is altijd niet helemaal leeg. als je erin getankt hebt, er zit nog altijd, uh, zit er nog altijd vloeistof in. En als je die vonk overbrengt naar je auto, heb je een explosie. Oké, okay, nou dat lijkt mij een uh, afdoende verklaring. En bovendien <laughs> ja, ook heel ook onverstandig. Even, even Dankjewel Stefan. Alsjeblieft. Goeienacht nog. Hey, jij ook. Dag. 0800-1121. Als iemand ook maar enigszins verstand heeft van de CIA, hoe het daar werkt... Mag gewoon bellen onder een uh, valse naam hoor. Dat vinden we helemaal niet erg. 0800 1121. Want Marleen wil graag weten hoe het zit met haar neef. Die uh, waarschijnlijk erfelijk belast is met uh, Alzheimer. En die heeft bij de CIA gewerkt. Dus op het moment dat hij Alzheimer krijgt. dan vergeet hij misschien dat hij bepaalde dingen niet meer mag vertellen. En ze is een beetje. Ja, toch een beetje angstig voor de maatregelen... die de CIA daartegen in uh, gedachten heeft. 0800 1121 als je weet hoe dat in elkaar steekt. Haar wil heel graag weten of zijn hond plaatjes kan zien. En zo ja, waarom die er dan niet op reageert. Of die kan dromen... En uh, ja, hij piept ook in de, als hij een uh, droom heeft. Dus heeft hij dan ook echt een nachtmerrie. 0800-1121. En een probleem op de buurtboerderij. De geiten en de schapen kunnen niet met elkaar overweg. Is daar iets aan te doen? 0800-1121. En die rit die vroeg zojuist waarom sneeuwvlokken en wolken... nooit precies dezelfde vorm kunnen hebben. 0800-1121. Peter? Uh, ja, daar. Hallo? Ja, ik heb een antwoord op die vraag van Harry ja. over die hond die droomt. Maar nou, oh. alle honden dromen. Ja. Alleen hij dacht dat zijn hond nachtmerrie zou. Ja. <laughs> maar volgens mij hebben honden en meisjes veel met elkaar te maken. Want? En uh, droomt die hond van hem. Dus moet hij de oorzaak ah. bij zelf zoeken. Dus als zijn hond in zijn slaap ligt te piepen en te kreunen, dan heeft hij een slechte dag gehad. Als hij nachtmerrie heeft, dan komt het waarschijnlijk... Uh, zit dat in hun relatie ergens? En hij kan dat toch gewoon dromen dat er een kat droomt. in een en boom zit... en dat hij er niet bij kan? Wat? Dat hij toch ook kan dromen dat hij zijn bot begraven heeft... en niet meer weet waar hij ligt? Ja, dat zou kunnen. Maar dat hij regelmatig nachtmerries heeft... Ja. Hij zou, ik weet niet maar hij moet hij aan de relatie gaat. werken, zeg jij? Ja, ik denk het, ja. ja. Weet dat je ook of honden is. plaatjes kunnen kijken? Uh, nou, dat denk ik niet, nee. Oh. Dat moet je namelijk leren... Oh. En dat uh, niemand die dat een hond leert. Oh. Ze hebben ooit wel eens in de 18e eeuw een filosofische vraag gehad. van: uh, Kunnen mensen die nou blind zijn, die plotseling weer kunnen zien... of die dan vroegen uh, zich af wat die dan zagen. Ja. En later is dat uh, duidelijk geworden. Toen ze mensen konden opereren die lang blind geweest waren. En het antwoord was eigenlijk dat die mensen niets zagen eigenlijk. Dat moet je leren. Oh, even oefenen nog. Het interpreteren nog even oefenen. Ja? ja. Dankjewel, Peter. Geen dank. Goedienacht. Okay. Dag. Dag. Jan? Ja? Hallo? Hi. Zeg, uh, uh, het is, dit is jouw moment. Oké. Okay. Ja. Nou, uh, dus ik uh, ben in Duitsland? Ja. Nou, hartstikke leuk. Nou, dat moeten we nog afwachten. Ik heb een antwoord op de vraag uh, die gesteld is over dat benzinestation en over mobiele telefoons bellen. Ja. En, en, ik heb ooit een programma gekeken op Discovery of uh, National Geographic. En dat heet uh, Mythbusters. En dat oh twee, ja, dat is twee, leuk. Ja, dat is een hartstikke leuk programma. Ja. En die hebben dus... Met name mobiele telefoons hebben ze dus geprobeerd uh, een, met een mobiele telefoon een explosie te veroorzaken. En uh, dat hebben ze dus, uh, uh, uiteindelijk hebben ze dat in een uh, gesloten compartiment uh, van glas uh, gestopt dat telefoontje. En dat, mm -hmm. dat hebben ze volledig gevuld met gasdampen van benzine. En het gebeld of uh, en, en, en je zag inderdaad uh, de meter uitslaan van de, dat er een, een bepaald signaal op dat apparaat kwam, maar er werd echt geen explosie uh, uh, veroorzaakt. Dus het, het, het, de angst van uh, dat het een explosie zou veroorzaken is gewoon onzin. Oh, nou ja, dat vind ik het toch een beetje anticlimax. <laughs> dat is correct. <laughs> Maar dat is, daarom is dat programma zo prachtig. En uh, ja, daar zie je gewoon echt uh, hele enorme teleurstellingen ontstaan. Zo van, ja, ja dat, dat, dat het eigenlijk dat het gewoon volksverlakkerij is van al die borden dat je niet mag bellen. Ja, maar waarom mag dat dan niet? Ik, ik heb, ik, ja, wat dat betreft, de, de, in ieder geval zal het geheid geen uh, reden zijn van explosie. Dus misschien ben je niet uh, uh, genoeg bij de les of zo. Of willen ze dat je te lang uh, bij dat benzinestation wacht als het gesprek wat lang duurt? Dat zal het zijn, hè. <laughs> nou, ja, het kan wel, want uh, ik vraag me ook wel eens af hoe dat organisatorisch allemaal gaat bij zo'n tankstation... Maar je, het, is, uh, het is natuurlijk ook allemaal enorm vertragend... van die mensen die dan in de auto zitten, die gaan dan tanken... en dan gaan ze nog even overleggen wat de hele familie wil drinken. En, dan gaan ze nog even... en al die tijd staan andere mensen te wachten die niet kunnen tanken. Ja, dus als je aan het bellen bent, dan ben je ook snel geneigd... om ja, gewoon staande naast je auto nog even het gesprek af te maken... Zet, zet er, net als uh, ik, ik woon op Perube en daar wordt altijd voor je getankt, oh. zet er gewoon een pompbediende naast en, en, en die zegt op een gegeven moment tegen je, hey, uh, move it. Nee, maar de, moet de pompbediende moet ook weer betaald worden, wordt de benzine nog duurder. Maar dat betekent wel dat de werkeloosheid omlaag gaat. Dat is waar. Ja, het is maar wat je wil, hè. Zo is het. Waar je prioriteiten liggen. En ik denk dat bij, vooral bij de mensen die regelmatig tanken op het moment de prioriteiten liggen bij dat die benzineprijs niet nog verder omhoog moet. Ja, zo is ja het. maar goed. Of we moeten allemaal hybride gaan rijden. Ja, nou ja, wie weet. Geef het nog even. Ja, zo is het. Ja. Nou, ik hoop dat ik, uh, dat ik je geholpen heb met het antwoord. Ik uh, streep hem af, de vraag. Dank je wel. Oké, okay, tot ziens. Doeg. Dag. Timo, goeienacht. Ja, goeie naast met Timo. Hoi. Hoi. Hey, uh, mag ik voordat ik mijn vraag stel nog twee aanvullingen geven op antwoorden? Ja, dat mag Timo. Uh, die mevrouw die over haar neef belde, die bij de CIA werkte. Ja. En misschien is het handig als ze hem even contact met hem opneemt... om te zeggen dat ze op de nationale radio bekend heeft gemaakt dat hij bij de CIA werkt. Ja. <lacht> nou ja, ik weet niet hoor. Maar weet jij nu wie die meneer is dan? Nee, maar goed. Dus Want misschien... dan moet je van alle mensen uh, over de hele wereld uitzoeken... of ze een tante hebben die Marleen heet. En dan weet je dat die bij de CIA werkt. Nou ja, goed. Ik zeg het voor het voorzichtigheid hadden van Marleen. En over die, uh, de baard en de nagels die doorgroeien ja. naar de dood. Ja. Die meneer die dat uitlegde, had wel gelijk. Maar ik vond wel opmerkelijk dat er een tijd geleden... bij Casaluna was er een forensisch patoloog te gast. Ja. Een hele kordate zakelijke man. En die legde dat ook precies uit... dat inderdaad de huid, zeg maar, samentrok na de dood... en dat daardoor de illusie werd gewekt alsof je baarstoppers tevoorschijn kwamen... en inderdaad je nagels langer werden. Ah, kijk. Dus dat kan je nog naluisteren als je dat wilt. Een aflevering van Casaluna met uh, een forensisch patholoog. En dan uh, mijn vraag. Op ja. ja. Uh, ik las op, bij mijn ouders op teletekst dat in Den Haag uh, een project is gestart... met 4000 woningen, als ik me goed herinner... Uh, Waarbij aardwarmte van uh, 2000 meter diep, uh, zeg maar, op 75 graden uh, water werd opgepompt om de huizen te verwarmen. Ja. Maar dat het koude water weer terug werd gestuurd. Ja. Dus daarmee wordt uh, warmte aan de aardkern ontrokken, lijkt me. Ja. Uh, en als dat op grote schaal gebeurt. Is dat erg? Ja, dan koelt de aarde, de kern van de aarde, toch wel enigszins af volgens mij. En dan verliest de aarde, zeg maar, zijn magnetisme. Mm. Dus ook de magnetosfeer. En dan, als dan de, de, de, de straling van de zon gewoon onbeschermd op de aarde terechtkomt... dan wordt de aarde gesteriliseerd. Dus de vraag is eigenlijk van, is het nou niet zo'n vuik zo, zo zo als met benzine? Dat als dat op grote schaal gaat gebeuren, dat er on, onverwachte bijeffecten worden gerealiseerd. Maar over, je hebt het over 75 meter? Nee, de, de warmte wordt volgens mij dan met water... Oh, 75 graden, ja. Op 75 graden, ja, ik denk via water, wordt van 2000 meter diepte gehaald, als ik me goed mm. herinner. En op 75 graden Celsius. En ik had die vraag al eens eerder gesteld en toen werd er op het laatst van de uitzending helemaal... en toen gaf een man het antwoord, ja, maar als het zomaar warm is dan wordt de warmte weer teruggestuurd. Maar ja, je kan natuurlijk nooit 75 graden terugsturen. Zo ja. warm wordt het hier niet. Nee, maar ja, het heeft er natuurlijk wel mee te maken... dat het niet op grote schaal gebeurt. Maar... Ja, nog niet. Maar dan nog. Wat is nou 2000 meter? Ja, als dat nou maar door blijft gaan, door blijft gaan... Dan, dan, koelt, dan koelt het toch steeds verder tot diepe af, of niet? Dat is zit toch er geen we... oneindige bron? Nou, 2000, op 2000 meter, ik denk niet dat dat van invloed is. Maar je weet het, hè? ik heb er geen verstand van. Ja, nou, ik, ik maakte een beetje zorgen dat daardoor, zeg maar, de, de kern van de aarde koelt en dat we een soort Mars, Mars, uh, scenario krijgen hier op aarde. Als dat inderdaad op grote schaal zou gebeuren. En je weet dat er steeds meer energie nodig is, dus op een gegeven moment wordt het echt, eh, uh, krankzinnig natuurlijk wat ze weg gaan halen als dat aanslaat. Goed, dus of het gebruik van aardwarmte ook uh, ne van negatieve invloed op uh, de aarde kan zijn. Als het op grote schaal gaat gebeuren. Dat het niet uit de hand gaat lopen. Dat is met benzine, zeg maar, toen dit heet. 0800-1121. En, en nog één ding over, uh, hoe heet ze ook alweer? Die dromen die zegt van, je kan ja. een droom herschrijven. Nou, je kunt je droom veranderen, ja, beïnvloeden. Ja. En dat lukt bij 50% van de mensen. Maar als, als Adil dat, zeg maar, gedaan had en dat was gelukt, had hij toch nooit omdat hij toch nooit erachter gekomen dat hij behoefte had aan een arm om zich heen. Om zich heen. Dus is dat eigenlijk niet zeg maar, zonde om dat zo te doen? Om te onderdrukken. Omdat, ja, omdat je anders informatie verliest waar je misschien zeg maar, toch behoefte aan hebt. Ja, maar als je, nooit, als, je nooit weet, uh, als je nooit weet waarom je die droom hebt... en je hebt hem wel steeds en je hebt daar negatieve gevolgen van... want je voelt je de hele nou, tijd onrustig manier. en dergelijke... En dan kun je dat er wel aan doen. Maar dan komt er niet in een andere droom weer tot uiting. Ja, misschien wel, maar misschien dat je dan gewoon droomt... dat je behoefte hebt aan een keer een arm om nou, je heen. Niet. Dat wordt wel duidelijk. Dat, dat weet ik ook niet. Ja. Okay. Maar, uh, nee, maar er zit wel wat in. Ik denk van zonde als je dat gaat onderdrukken of herleiden op die manier. En toen ja. je misschien al een concrete boodschap wat meer hebt dan. Ja. Nou ja, het is een goede. Ga je nog even een droom insturen, Timo? Want komende week droom je vast ja, wel een keer. Ik heb geen dromen, maar ik heb ze zelf al verklaard. Oh, dat is makkelijk. Maar je mag ze wel weten, hoor. Had je ook behoefte aan troost? <lacht> nee, ik had behoefte aan een ander doel, een ander levensdoel. En is het gelukt? Nee. Oh. Waarom niet? Ja, te gerecht. Wat? Te gerecht aan dat levensdoel en ook te verweven met het levensdoel. Maar kun je niet gewoon twee levensdoelen hebben dan? Ik niet, nee, geloof oh. ik niet, want dat, dat, dat past niet bij mijn aard. Ik vind het heel ver verwarrend allemaal. Ja, ik ook. Ja, goed. Maar je hebt de hele week nog, als je nog iets leuks droomt, dan schrijf je het even op en dan mail je naar ja, Ik In het de... internet. Oh ja. moet ik heel nou. veel moeite voor doen. Hè, nou ja, Timo, weet je, dan doen we het gewoon lekker niet. Oké. Okay. Oké, okay, dankjewel, hè? Hey. Dag. 0800 1121. En Timo die uh, heeft dus de vraag hoe het zit met aardwarmte. Als dat op grote schaal wordt toegepast, heeft dat dan geen negatieve gevolgen voor de aarde? Als je een beetje verstand hebt van aardwarmte, bel dan even naar 0800-1121. En nog even over die dromen. Volgende week tussen 2 en 3, als je geen internet hebt... kun je ook natuurlijk gewoon nog steeds bellen naar 0800-1121. Dus maak je daar vooral geen zorgen over. En het zou fijn zijn als iemand een beetje verstand heeft... van de organisatiestructuur van de CIA. En die weet wat ze doen... Met agenten die last krijgen van Alzheimer. Want dat is wel fijn om te weten voor Marleen. 0800 1121. En dat is ook het nummer dat je kunt bellen met nieuwe vragen. Tot zo.